Vijf uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Is terreurverdachte van de aanslagen in Barcelona en Cambriels vrijgelaten? De man blijft wel verdachte... Maar volgens de rechtbank is er te weinig bewijs van zijn betrokkenheid bij de aanslagen vorige week. Hij runde een internetcafé in Riepel, het dorp in de Pyreneeën van waaruit de terroristen opereerden. Eerder deze week werd al een andere verdachte vrijgelaten. Het ging toen om de man met wiens gestolen auto de aanslag in Cambriels werd gepleegd. Twee andere verdachten blijven voorlopig wel vastzitten. Zij maken deel uit van de terroristische cel van twaalf mannen... van wie er zes door de politie zijn doodgeschoten. De man van 22, die is aangehouden naar aanleiding van de terreurdreiging in Rotterdam... had zelf een bericht over die dreiging verspreid. Hoe en waarom is onbekend, zei minister Blok van Veiligheid en Justitie bij BNR. Blok sprak van een idiote actie en zei dat de man stevig aan de tand gevoeld zal worden. Een dag na de verwoestende lawine in het zuiden van Zwitserland is het aantal vermisten opgelopen van 8 naar 14. De lawine van en Modder vond plaats op een berg op de grens van Italië en Zwitserland. De politie kon gisteren al niet in contact komen met een groep van 8 mensen. Vandaag werd ook de vermissing gemeld van 6 anderen. Het gaat om Duitsers, Oostenrijkers en Zwitsers. De politie weet niet zeker of de vermisten zich in het lawinegebied bevonden. Voetbalverslaggever Jaap Baks is overleden. Baks deed 30 jaar lang verslag van voetbalwedstrijden op de Nederlandse radio. Vanaf de eerste uitzending van Langste Lijn in 1967 tot aan 1997... vertelde Baks met zijn kenmerkende stem en enthousiasme... over wat er op de velden gebeurde. Jaap Baks is 91 geworden. Het weer dan nog. De zon schijnt van tijd tot tijd. Het blijft droog. Alleen landinwaarts. Kleine kans op een bui. Het is rond de 22 graden. Morgen iets warmer, maar in het zuiden kans op een bui. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad is onder andere veel vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Bij de afrit Everdingen. Drie kilometer en 20 minuten vertraging door een ongeluk. Er zijn drie rijstroken dicht. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Ansveen en Leidsendam. 7 kilometer door een auto met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. Drie kwartier verdraging is het verkeer op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen Rotterdam-Krooswijk en Nieuwekerk aan de IJssel. Daar is een ongeluk gebeurd. En de andere kant op ging het ook mis richting Hoek van Holland bij Knoop en Daar is ook een rijstrook dicht en is de vertraging ongeveer 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon, Zee. Zandvoort en de zomerhits. GFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de Boulevard. Ja, goedemiddag, luisteraars. We zijn weer terug. Voor het tweede uur van live. Oftewel Hans en Ronald in de middag. En wat kan u verwachten in ieder geval het weer voor het komend weekend? Ja, en natuurlijk een heleboel nieuws en lekkere plaatjes uitgezocht door Ronald. Dus dat wordt weer een lekker uurtje. En het eerste plaatje mag ik zelf altijd uitzoeken. Ja, wat een eer hè? En ik, ik begin met een plaatje dat ik hoop dat van het weekend een hele bol zal komen. Deze moet we afkomen, hè? Ja, zo dus, eh, zomersdom. dan van de makkers. De, ma ja. de makkers. Ja. Dus, hoe, hoe ken dus ik het dus bezin? Niet, niet, niet de stakkers, <laughs> maar de makkers. Ja, kon jij maar. Ja, weer kon ja, hem wel, want ja, je, je zong wel. meteen ja, mee. Ja ja ja, ja, ja, ja. Ja, dus het is, dit is toch Dit gewoon... is uh, de echte 1 9 tijd, hè? Ja, leuk, hè? He? Ja. Ja, van Veronica. Ja. Veronica, die. Ja, maar dan vier octaven hoger. Ja. Ja, maar dat kan ik niet. Mijn stem is een beetje aan de donkere kant, daar kan ik niks aan doen. Je bent helemaal een beetje aan de donkere, aan de donkere kant. kant ja. Ik kan er maar een nieuwtje voorlezen. Ja, ja want de, de 26e, dus het is zaterdag, dan is er weer de Jutters Kofferbakmarkt van 10 tot 4 middags. En dan hebben we ook nog, dan komt het dus de 26e augustus, maar ook nog een keertje 24 september. Bent u weer van harte welkom om uw spulletjes te koop aan te bieden of te kopen. Al vijf jaar blijkt dat de Jutters kofferbakmarkten in Zandvoort een groot succes zijn. Het is een echt gezellig evenement met veel terugkerende standhouders en gasten geworden. Ook toeristen weten inmiddels de weg te vinden. De Jutters kofferbakmarkten vorig druk, werden vorig jaar druk bezocht. Ook dit jaar zijn er weer plaatsen te huur voor 15 euro, exclusief een borg van 10 euro. En aanmelden kan u via kofferbakmarktzandvoort@gmail.com. at gmail.com. En zoals ik al zei, de Jutters koffiebakmarkt is van 10 tot 4 op het Gasthuisplein in Zandvoort. En voor de bezoekers is de kosten, dus het zijn gratis. En het telefoonnummer is 06 -194 -27 -070. Ik herhaal, 06 194 -27 -070. En de website is www.onairevents.nl. Ja, dat, dat is van onze collega's, dat? Ja, Roy. Van Roy. Precies. En even een verzoek in het algemeen. Ja. Uh, aan Zandvoort natuurlijk, hè? Ja, dat Jongens, halen ze wat rottigheid uit? Ik heb gebrek aan nieuws. Ja, dat is waar, ja. Ja, want het is karig deze. Het is, karig, het is deze... een beetje kaal. Ja, het is ja. een beetje kaal. Net als wij. Het nieuws gaat op hand lijken. Ja. <laughs>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 cfmzandvoort.nl Voormalig kerk weer plaats van rust. Een plaats van rust zou een kerkgebouw altijd moeten zijn. Maar nu de oude gereformeerde kerk op de Julianenweg verkocht is, zou je misschien anders kunnen verwachten. Echter, de nieuwe eigenaren, Botu Lomans en Renske Hofman, hebben mooie ideeën voor het gebouw. Naast dat zij er zelf zijn gaan wonen... hebben ze zes appartementen gerealiseerd... die verhuurd gaan worden aan mensen die rust zoeken. En naar bijvoorbeeld een burn-out of mensen... die zichzelf beter willen leren kennen. Het lichthuis zijn zes volledig ingerichte... moderne appartementen die aan de achterzijde van een kerk... en in het oude Kosterhuis zijn gebouwd. Zij hebben een eigen ingang aan de zijde van de Emmaweg. Het interieur van het oude kerkgebouw is herrezen... en in mooiere staat dan ooit... Zandvoort heeft er een plaats van meditatie en bewustwording bij gekregen. Die tot ver buiten de gemeente aandacht zullen gaan krijgen. Wij wensen Batul en Renske een mooie, rustgevende toekomst van Zandvoort. Amen. Ja, ja Dat zou ik aan. Ik heb nooit gedaan trouwens, hè? even voor de goede orde. Nooit gedaan? Nee? Nee. Dansen in de night niet? Nee. Niet? Nee. Dan slaap je altijd? Nee. Ik heb altijd een hekel gehad om dansen, dus dat ga ik nu doen. Oh? Ik vind jou eigenlijk wel een danser eigenlijk. Ja? Ja. Je bent de enige. Oh, nou. Kijk, heb ik toch mensenkennis? Pfizer was house bij Cinema Nostalgie. Cinema Nostalgie start het nieuwe seizoen dinsdag 5 september om 1 uur... met de vertoning van de film Vincent Royce House. De film wordt getoond in het cinema, cinema circus... gevestigd aan de bij nummer 5. De film speelt zich af in 1947... en de Britse heerschappij in Indië is bijna ten einde. Koningin Victoria's achterkleinzoon, Lord McBetton... verhuist voor een periode van zes maanden met zijn echtgenoten en dochter naar New Delhi... Als laatste onderkoning is het zijn taak de overgang naar de afhankelijkheid van het land te herzien. Nou, ja. dat, zijn altijd, dat zijn altijd hele mooie films die ze daar draaien. En het, de, voor de prijs hoef je niet te laten. Het is 6 euro. Hm, misschien wil ik het wel voor de prijs laten. Nou. Weet je, weet, hoe weet jij dat nou dat je het voor de prijs niet... Hans. Als je naar een film gaat, ben je altijd een hele hoop geld kwijt. Altijd. Altijd, waar nee, je al ook Als ik, hier, baan, ik gaat, hier gaat, is het, dan, dan, dan, dan is het ook 6 een film. euro. Maar het is maar 6 euro. Ja, maar het is ook een film. Het is ook een film, ja. Dus jij zegt net, als ik naar de film ga... dan ben ik altijd veel geld kwijt. Behalve als ik naar maar, deze maar... film ga. Nou, zo kan het wel weer. <laughs> altijd veel geld kwijt voor de film. <laughs> als je naar het filmen gaat, dan ben je altijd minder kwijt omdat je dan veel geld kwijt bent. Oké, film euro. Ja, dat is nog eenmaal zo. Ja, ik snap het niet. Ja, en als je, je kan, volgens mij kun je ook nog uh, gebruik maken van de belbus. Belbus? De belbus. Dan kan je bellen dat je gehaald wil worden en weer teruggebracht. Oh, je kan bellen dat je gehaald wil worden en dan zeggen ze nee. Daarom heet het, en daarom heet het ook de... een belbus. Oh, oké. Okay. Gaan we wat nuttigste proberen want... langs me Een zonnige toekomst voor AMI Ouderenzorg. Op 1 januari 2018 gaan stichting AMI Ouderenzorg en stichting SHDH een juridische fusie aan. Bij de aanbieders van intramore. More... Mura zo, intramurale en extramurale oude zorg gaan onder een nieuwe naam in elkaar op. Welke naam het wordt is nog onbekend. Tevens zal in 2018 voor het huis in de duinen op dezelfde plaats als het huidige gebouw nieuwbouw komen. De oplevering van het nieuwe woonzorgcentrum zal mogelijk in 2020 klaar zijn. Tot die tijd zullen de cliëntelen in de tijdelijke huisvesting op het terrein van de HID gaan wonen. Oh, nou, dat is toch ja. wel, hè? Ja. ja, ik ben benieuwd. Ja, wonen er eigenlijk veel ouderen in Zandvoort? Of ja, volgens mij wel, maar dat durf ik je niet met zekerheid te zeggen. Landelijk gemiddelde is hier het hoogste? Of volgens dat niet? mij is het hogere hier dan ja. gemiddelde, ja. Oh. ja. Nou, dan ja. is het uh, belangrijk dat, uh, dat dat komt, toch? Ja. Toch? Misschien is het nog meer belangrijker dat er wat jeugd komt, maar... Ja, ja, ja. Er ja, ja. moet er nog wat meer gebeuren dan... Ja, dat denk ik ook, ja. Ja. ja. Terwijl, terwijl Zandvoort ja. toch een gezellig dorp is, vind ik zelf. Het is een waanzinnig leuk dorp, Ja. ja. Maar, dus daar hoeven ze het niet als voor je te je laten. Als starter hier uh, wil beginnen, dan. Uh... Moeilijk, moeilijk. Want ik heb wel eens naar de prijzen van de huizen gekeken. Nou, die, ik wou ja. dan is, uh, die reizen de pan uit. Ja, ligt er niet om. Nee. nee. Inderdaad. Dus. Okay. dus. Plotseling zag ik het. Yeah, Zomer of hartje winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. En ik heb voor u het strandweerbericht. Het blijft verloop vandaag op vele plaatsen droog, alleen zeer lokaal is een bui mogelijk. Vanuit het westen komt geleidelijk de zon geregeld tevoorschijn. Met middagtemperaturen van 22 graden is het minder warm dan gisteren. De zuidwestelijke wind is matig tot vrij krachtig en de windkracht is 3 tot 5. Morgen blijft het ook op de meeste plaatsen droog. Alleen in het zuidoosten is later een kans op een bui. Het wordt iets warmer. In het weekend is het licht wisselvallig met een bui. Aan de temperatuur verandert niet veel. Nou, het is een goed weekend. Goed jij ja, ook een goed weekend. Ja, dank je. <laughs> oh, wat doe nou?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 Let me see you just bounce with me just bounce with me just bounce with me come on let me see you just slide with me just slide with me just slide with me come on let me see you take a walk with me just walk with me take a walk with me come on let me connect with you not freeze and all I check it let me tell you this Heeft iemand gehoord Hans dat hoorde niemand, hè? Me. Wat? Ja, precies. <laughs> ja, ik had wel een koptelefoon op. Bij ah. nee, de mensen thuis ook niet, dus misschien hebben die het dan op. Ja, <laughs> dat heb je maar nog. Goed, hij sprong een stukje naar voren. Hè? Dat ja, niet de bedoeling was. Maar goed. goed. Goed, er is een unieke kunstboekenmarkt in de NS-station aan Zandvoort aan Zee. De Zandvoortse kunstenares, Margot Bergman. Gaat een groot aantal boeken uit haar bijzondere collectie kunstboeken verkopen. Ze zijn allemaal prachtige boeken met als gemeenschappelijke noemer kunst. Het kan gaan over kunstenaars of keramiek, boeken over knutselen en over koken, en een categorie en kinderboeken. Minder middeleeuwse handschriften en rituelen. Kortom, een hele uitgebreide scala aan boeken over kunst. Werkman vraagt om speciaal bedrag voor de boekenwerken. Er zijn namelijk boeken van 3 euro, 5 en 10 euro. De kunstboekenmarkt is het centrale hal van NS-gebouw... is op 6 en 27 augustus tussen 12 en 4. Ah. Nou, Haché. Ha oh, eten we dat vanavond? Haché? Haché. Oh. Nee. Ja, de vinger is lekker. Ja, Hé hey, Hans, ja. wat is de, weet jij de, de serieuze vraag? De overeenkomst tussen uh, Julio in zijn regias en Rod Stewart? Het zijn alle twee zangers. De, ook dat. Ja, uh, dat is een overeenkomst. Maar er is nog een uh, die, die niet zo voor de hand liggend is. Geen idee. Ze konden allebei kiezen tussen een voetbalcarrière Klopt. of een zangcarrière. Ja, je hebt ja. geleid. Julio over was de, keeper de, bij Barcelona. Ja, en niet zo'n zo aardig slecht ook. En die andere? Rod Stewart kon heel aardig voetballen en uh, zat bij Celtic. Oh. Stond hij op de lijst. Nou ja, misschien is het wat voor Ajax. Ja. Ik kan niet veel slechter bij jou zeggen. <laughs> nou, jouw ja, ze halen allemaal ouder terug als ja, ik het zo hoorde. Ja, ja. Dus ja. Ja. Ik was ook gevraagd, maar ik heb geweigerd. Ja, je hebt gelijk ook. Ik wil je heel veel. En je weet nog niet. Ik wil je heel veel. Ik wil je Ik de ene teus lares, de esos teus lares, de esos teus lares, tenho de andere tenho saudade, tenho de tenho... de was ik je net al zei, dit plaatje, dat, dat herinner ik me, ja, leuke dingen van. Ja, je vertelde dat ja. en uh, het had iets met glibberende dames <laughs> ja, te maken. Ja, dat ja. was geweldig. Was dat. Ja, ja Jannie, Na, Jannie weet het ook nog wel, denk ik. Ja, de rest van de luisteraars niet, maar dat vertelde we nee, vrijdag. Nee, nee maar dat dus, ja, Vrijdag is daar een betere plek voor dan nu. Ja, dat denk ik denk, ook. Ja. En dan kan ik kan gaan toetelen lachen. Ja, precies. Ja. Dus. Ja, wat gaan we doen? mama. Ja, we ik niet. Ja, maar gaan, gaan, gaan mama gaan en, doen gewoon verder met. De, wat jij wil? Waar gaan we naartoe? We got the road in our hands, so we're ready to play. They say we're wasted. But how can we wasted if we'll up in every day? Oké, okay. I got the keys to the universe, so stay with me. Cause I got the keys, baby.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 Er is weer een zomermarkt, hè? Dat is weer uh, de, de 26e, morgen. Man. Ja, is dat morgen de 26e? Ja, dat weet ik niet. Nee, dat is zaterdag. Morgen, het is vandaag donderdag. Zaterdag 26e van 11 tot 9 s avonds is er weer een zomermarkt. Want zoals elke zaterdag in de maanden juli en augustus... een gezellige zomermarkt op de Boulevard de Vavage in Zandvoort. Kom gezellig langs bij de leukste markt aan zee. En de interne is gratis, uiteraard. En de website is www.zmbz.nl. En zoals ik zei, de locatie is Boulevard de Vanvaars. BZZM, ZMBZ. ZMBZ. Zomermarkt Boulevard Zandvoort. Oh, hey, dat is het. Dat bedenk ik zomaar even. Ja, man, knap hoor. Ja, dank je. En terwijl Hans visueel uitlegt waarom je oudere mensen beter een beker met een drinktuitje kan geven, dan uh, draai ik nog maar een, een vervolgplaatje hierop. Zomer of winter, altijd weer ZFM. Ik het was even beurt wachten, Ja, het was even paniek, ik gooi er een glas water om. Ja, ik zeg er verder niks <laughs> van. Nee, maar het is opgeruimd. Het is allemaal weer netjes. Oh, het glas is opgeruimd. Het is allemaal weer netjes. Uh, we gaan weer naar de zomermarkt. We hebben wat markt hier in Zandvoort, hè? Netjes. Ja, 27 augustus, dat is zondag, van 10 tot 6...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 staan of lopen er diverse attracties van niveau... voor kinderen en volwassenen in het centrum van Zandvoort. Dus nogmaals, dit wordt een onvergevige dag voor het hele gezin... waarbij het centrum weer zal veranderen in een extra gezellig dorp. Zoals al eerder vermeld is er van alles te zien, te doen en uiteraard te kopen. Als u wilt, kunt u er gemakkelijk een hele dag doorbrengen... en daarna even lekker uit te waaien op het strand. En de website is www.zandvoortpromotie.nl en nou, ja. Dan en is er wat te doen, is dat Ja, voort, die Ja, Die jaarmarkten zijn echt heel gezellig. Ja. Ja. Dus, ga je er ook altijd dus, dus heen of niet? Nou, meestal ga ik wel even kijken. Ja. Ja. Is het druk? Ja. Dan? dan is het meestal wel druk, ja. Het oh. ja, echt weer is of zo, dan houdt ja, okay. het ja. wat mee, maar meestal ja. is het wel druk. Oh. Dus, uh, gezellig? Gezellig. Is een aanrader miep? Dus ja. Nou, ja, ik heet geen miep hoor. Is een aanrader ook. Ja, precies. Ah, je weet het wel. Ik moet je alleen even helpen. Maar... Ja, dankjewel. Ja. Ik rijds jouw woord gooi je eerst glazen om en dan kan je dit. Ik zeg niks, Anders. Is goed. Maar ik neem morgen een beker met een touwtje voor je mee. We ah. oh, nemen een rietje. Nee, thuis. Drink thuis. Drink thuis. Van Toetje. Nee hoor, nee. <laughs> oh. I could be shy. Why don't me? Why don't you like me me try? try to be like Chris But all looks sad. So I tried a little fretta. Tits in I'm Gisteren is er een motorrijder uh, gewond geraakt op het in, op een, bij een incident op het circuit circuitsandwoord. Na verluid gaat het om een ongeluk tijdens een motorrijvaardigheidstraining. Een traumahelikopter langte op het circuit vlak naast het incident. Het slachtoffer is gestabiliseerd en met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De ambulance is vanwege de verkeerdrukten in de badplaats begeleid door motoragenten. Ja, het was behoorlijk druk gisteren, inderdaad. Ja, Dat, uh... ja en dan lees je op Facebook. Hoi, er gebeuren veel te veel incidenten uh, op het circuit met motoren. En denk ik, joh, Eentje. Ja, want dat niet alleen. Het is een rijvaardigheidstraining. Ja. Dus, um, ja, dat begrijp ik dan ook. Maar ja. Maar goed. Dat... Ja. Als ja. uh, jij nou even zucht, draai ik nog een plaatje. <tie> uh, en, uh, en met de mededeling van Little. We zijn de baan aan het rijden. Ja. We sluiten gewoon mee. Ja. Een, beetje, een beetje, Ja. Zijn we er één al? Ja, we zijn er morgen weer. Ja. Om ja, vijf uur. Ja. Nou. Dus uh, ja. tot morgen. Tot morgen en een hele prettige avond. Ja. En uh, mooi weer, nog even lekker wandelen vanavond. Ja, en uh, ho hopelijk morgen ook een beetje mooier. Ja, ja daar gaan we voor. Hè? En dan uh, morgen met toets samen. Ja. En de Groenteman erbij. En de Groenteman, de hele... En de van Marco Termes. Ja, we. Hebben... Ah, je zat er maar. We hebben weer ja. genoeg. Ja, en... Uh, ik blijf sowieso blijven luisteren naar ZFM. je <middels>